Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Misschien weet je al lang welk bolletje je vandaag rood gaat kleuren. Of misschien moet je nog helemaal jezelf inlezen. Maar tot 9 uur vanavond mag je stemmen. Deze kiezers bij een stembureau in Arnhem vertellen wanneer zij wisten voor welke partij ze gingen. Afgelopen week, een paar dagen terug, uh, na het lezen van wat verkiezingsprogramma's uh, en debatten. Ik stem al jaren op uh, GroenLinks. Die zijn natuurlijk nu samen met PvdA. Dus dat uh, ja, was een uh, no-brainer voor mij. Sommige partijen liggen heel dicht bij elkaar en dan geeft ze strategische stem toch een doorslag. Wanneer heeft u de keuze definitief gemaakt? Twee uur geleden. Ja, hij is niet de enige. Veel mensen hakken vandaag pas de knoop door. Bij bombardementen in Gaza zijn gisteren en vannacht... meer dan 80 doden gevallen. Eigenlijk wordt er niet gevochten vanwege een wapenstilstand. Maar Israël besloot toch aan te vallen... nadat militairen beschoten zouden zijn. Je hoort correspondent Nasra Habib Allah. Het is niet voor het eerst dat Israël ondanks het bestand... een aanval uitvoert. Uh, nog steeds laat Israël onvoldoende noodhulp binnen. Hamas heeft nu al twee keer lichaamsdelen overgedragen... die niet blijken te zijn van wie ze zeiden dat die zouden zijn. Dus er gebeuren eigenlijk constant... Dingen die tegen de afspraken ingaan. Maar nou ja, officieel is er nog steeds een akkoord. En volgens Israël houdt het leger zich vanaf nu weer aan de wapenstilstand. En in Australië is flessenpost gevonden van meer dan 100 jaar oud. Een vrouw trof de fles met meerdere briefjes erin aan tijdens het opruimen van het strand. Felicity saw a bottle floating around in the, in the shoreline. And she picked it up and said, Oh, dad, this bottle's pretty cool. It's very thick glass and it's got messages in it. We better take it home. Ja, de briefjes met potlood geschreven zijn van twee soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Waarschijnlijk kwam de flessenpost niet ver en is het al snel aangespoeld en onder het zand verborgen.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 the sun, in his jealous sky, as we walk in fields of gold So she took her love for to gaze her eye upon the fields of Bali. In his arms she fell as a hair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 Wil jij wel trussen, jij ja.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 More to sing that